Twee uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De politie heeft begin deze maand een 24-jarige verdachte van de aanslag op de rechtbank van Amsterdam aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie tot nu toe in het belang van het onderzoek stilgehouden. De man wordt van meer zaken verdacht. De granaat sloeg op 21 september in in een toren van de rechtbank op de Parnassusweg. Het was alleen materiële schade. Begin deze maand besteedde Opsporing verzocht aandacht aan de beschieting. Naar aanleiding daarvan kwamen er acht tips binnen bij de politie. Voor kerstmis werd in het water bij de stadionkade... de granaatwerper gevonden die vermoedelijk bij de aanslag gebruikt werd. Energiebedrijf Delta ziet voorlopig af van een tweede kerncentrale in Zeeland. Vanwege de crisis en de kosten van zo'n centrale... was al besloten dat Delta de plannen in elk geval voor een half jaar uitstelde. Nu is duidelijk dat ze voor zeker twee of drie jaar in de ijskast gaan. Een grote teleurstelling voor het energiebedrijf, vertelt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Ze zijn er al jaren mee bezig, ze hadden een Franse partner gevonden, veel werk erin gestoken in de voorbereidingen van de vergunningen. Het zag er ook vrij goed uit, omdat ook het kabinet de centrale steunde. Nou ja, toen ging het missen in Japan, de kerncentrales in Duitsland sloten, de publieke opinie keerde zich tegen kernenergie en de geldschieters lieten het vanwege de crisis afweten. Volgens Delta zijn er te veel onzekere factoren om nu de bouw van een tweede kerncentrale te beginnen. Op een industrieterrein in Geertruidenberg zijn opnieuw explosieven gevonden. Om hoeveel pakketjes het gaat, wil de politie niet zeggen. Er zijn uh, toch weer enkele pakketjes aangetroffen hier in de sloot. En ook in deze pakketjes vinden wij weer explosief materiaal. Dan moet je je voorstellen dat wij hier een sloot aan het, uh, ja, aan, aan het blootleggen zijn. Uh, die sloot, daar staat water in. We halen eerst zoveel mogelijk van het water eruit. En dan staat er een, uh, een gepanserde dregmachine uh, klaar. Om, uh, om het restmateriaal uit de sloot te halen. En daarmee zijn nu die andere pakketjes boven water gekomen. Gisteren werden in een sloot op het industrieterrein al vier pakketjes gevonden... met onder meer twee granaten. Volgens politie gaat het niet om granaten uit de Tweede Wereldoorlog... maar om recentere exemplaren. Vanochtend zijn de politie en de explosieve opruimingsdienst... verder gegaan met het uitkammen van het gebied. In Westerbork is het oorlogsmonument vernield. Volgens burgemeester Jan Broertjes is nog niet duidelijk wie dat heeft gedaan. Of het is uh, diefstal, uh, dat uh, weet ik uh, niet. Dat zal politieonderzoek moeten uitwijzen. Uh, uh, wel vind ik het een, een, een schokkend en respectloos uh, iets. Het is een uh, monument ter herinnering aan uh, uh, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En als dan uh, zoiets uh, moedwillig uh, vernield wordt, dat, uh, daar heb ik geen woorden voor. Het monument bestaat uit twee sokkels met teksten en een beeld in de vorm van een 2 meter hoge bronzen vlag. De sokkel waar de vlag op stond is compleet vernield. Broertjes zegt dat het beeld van enkele honderden kilo's... waarschijnlijk met een auto omver is getrokken. De vlag is blijven liggen. Het weer buien, sommige met hagel en onweer. Temperatuur een graad of zeven. Ook vanavond buien en de komende dagen aanhoudend wisselvallig en iets frisser. anu ah, nee, verkeersinformatie. Er staat file bij Arnhem op de N325 richting Nijmegen. Tussen Hussen en Elden, 2 kilometer. En dat komt omdat daar de stoplichten niet goed werken. Nu kassa kansen bij WKAM.nl. En niet zomaar kansen, tot 70% korting op heel veel artikelen. Gewoon vanuit je luie stoel, maar alleen vandaag nog. Eerst De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode. Eerst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 Jacobine Geel stond mede aan de basis van het geslaagde CDA-congres... afgelopen weekend, samen met die andere theoloog Rut Peetoom. Jacobine, gaan de Rayleigh Babes het CDA redden? Dat lijkt het op, hè? Ja. ja. Laten we dat beeld even in stad houden. <laughs> ja. Tot uh, nader gesprek. Ja. Nieuwsverslaggever Jan Eikenboom is vers terug uit het land... waar tot voor kort geen enkele journalist in mocht, Syrië. Is dit land verscheurd door de Arabische lente... of juicht het merendeel van de bevolking voor premier Assad? Jan, goedemiddag, hartelijk welkom. Hoeveel opstandelingen heb je uiteindelijk gesproken? Uiteindelijk hebben we niet één echte opstandeling kunnen spreken. Niet één? Niet één. Is dat een teleurstelling? Nee, want ik had niet anders verwacht. Je gaat mee aan de leiband van het regime... dan weet je dat je die kant van het verhaal niet te zien krijgt. Maar dan zou je zeggen, voor de goede sier... laten ze dan toch meteen opstandeling praten. Nee, nee, dat doen ze dan toch ook weer niet. Nee. Nee. De Donald Duck bestaat dit jaar 60 jaar in Nederland... en dat wordt het hele jaar gevierd. Het blijkt een onverwoestbaar blad te zijn. Maar wat is dan het succes? We praten daarover met Han Pekel, stripexpert... en liefhebber van Donald Duck. Ja, haalt die Donald Duck de honderd? Oh, met gemak. Fluitend. Zelfs als dan al vlakend, een zeggen. hele oude eend is geworden. Ja volgt Amerikanist Koen Petersen de Nederlandse berichtgeving... over de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een ware Obamania volgens hem. Republikeinen zijn geen domme cowboys of psychopaten, zegt hij. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Meneer Petersen, aan welke Amerika-kenner heeft u zich het meest geërgerd? Maarten Verrossen. Daar hoeft u helemaal niet lang over na te denken, zag ik. Dat komt ook omdat hij het meest uitgesproken is in wat hij zegt... en uh, daarnaast verschrikkelijk veel media-aandacht heeft gekregen... dus meer zichtbaar is dan de andere Amerikanisten. Ja, en waarom ergert u zich aan hem? Ik vind dat hij te veel in verkiezingsslogans praat en te weinig analyseert. Oké. Okay. Onze dichter bij de dag is vandaag Hans Wap. Het gedicht uh, dat hij maakt hoort u tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking heeft voor de gasten... ga dan naar de website dit is de dag. Nu of reageer via Twitter... en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, Jacobine Geel, uh, goedemiddag. Je bent collega-presentator eigenlijk bij de NCV... maar je hebt jezelf een tijdje uitgeleend uh, aan het CDA... en hebt daar een commissie voor gezeten die de, die de kernbegrippen heeft hertaald. Hoe was het? Ontzettend leuk om te doen. Ja? Ja. Ik zei zaterdag: het is verreweg het leukste wat ik ooit voor het CDA heb gedaan. Had je al eens eerder wat voor ze nee. gedaan? Dan? Nee. <laughs> Nog niet. Nee, maar zo begon Aart-Jan de Geus zijn ja. perspresentatie een dag eerder. Dat het in zijn betrokkenheid. en hij heeft natuurlijk veel meer gedaan voor het CDA. Maar ik dacht dan: hoe, hoeveel te meer geldt dit voor mij? Ja. Wat maakt het ja. zo leuk? Nou, het is. Uh, een hele duidelijke opdracht. Met een heel onduidelijke afloop. Dus dat is spannend. Ja en die opdracht was, even voor de mensen de die. De opdracht niet was, uh, ga aan de gang met de uitgangspunten. Want bij de vorige verkiezingsnederlaag is een van de analyses geweest dat het CDA er onvoldoende meer in slaagt om zichzelf in deze tijd verstaanbaar te maken. Ja. En dat uh, struikelde onder andere op de toch wat. wat uh, onbegrijpelijkheid van woorden als rentmeesterschap, publieke gerechtigheid. Ik bedoel, het, het betekent ontzettend solidariteit veel. Solidariteit en, en, en du. Gespreide, gespreide verantwoordelijkheid. Vier hadden ze daar. Ja. ja. Nou, solidariteit dat werkt nog wel, maar die andere drie best lastig. Dus dat, was, dat moest je altijd meteen heel erg in de uitleg schieten. Dus ga daar nou eens mee aan de gang en bedenk uh, niet alleen wat uh, dat betekent en hoe je dat ook zou kunnen zeggen, maar ook tegen welke in welke context het moet functioneren. Dus wat is dan ja. de taal, wat zijn de codes van deze tijd? Jij bent dus, geen lid van het CDA, nee. waarom zei je eigenlijk ja? Um, omdat ik uh, politiek heel interessant vind omdat ik uh, natuurlijk met de uitgangspunt van het CDA heel veel heb. Ik ben ja, helemaal gepokt en gemazeld in de christelijke traditie. Dus een partij die toch ergens vanuit die bronnen... probeert uh, iets maatschappelijks uh, te doen... en uh, daar ook politiek uh, vertaling aan te geven. Ja, dat vind ik interessant. Ja. En het, het, het, ja, het grotere belang is een beetje dat ik sowieso het gevoel had... van er zou wel weer eens wat beweging mogen komen... in het Nederlandse politieke krachtenveld. En als dat nou kan met gebruikmaking van die toch hele rijke traditie... die uh, wij dan allemaal in onze bagage hebben... Leuk, laten we maar Ja, maar proberen. dat is wel een grote opdracht ook, ja, die ja, je ja, zelf God, dan meegegeven hebt. Ja, maar ja, daarom vond ik het wel heel erg leuk. Ja. En ook spannend, want je bent natuurlijk wel in de beeldvorming gekoppeld aan die partij. En ja. het, het blijkt ook dat voortdurend die vraag opkomt, ben je nou al een lid? Die ga ik ben nog je stellen straks. Ja, ja, die ga je straks ja. nog stellen. En als je het niet bent, dat het dan ook, dat het ook van tafel geveegd kan worden van... Ja, maar ze is toch geen lid. Hè? Ja. Dus, dus het, het is ook spannend. Het is nog sterker, je hebt nog nooit op ze gestemd, dat heb je ook al zo'n hulst. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje bedichtelijke beeldspraak. Hè? Oh, niet dus op echt een gegeven moment moet je. <laughs> De vraag kan, kan zo uh, halstarrig gesteld worden en zo onvruchtbaar zijn qua antwoord. Kijk, ik heb dit alleen maar zo kunnen doen omdat ik onafhankelijk voorzitter was. Want maar wacht even, CDA ik, ik ga dan kant. toch heel ouderwets vragen: heb je nou wel of niet op ze gestemd? Ja, ooit? Ik heb wel eens op ze gestemd. Oh, ja. oké. Okay. Goed, dat valt weer mee. He. Nee, dat verandert alles. Oh, nou, Jij wat, doet wat dan? <laughs> he, heb je er ook last van gehad? Of dat klinkt een beetje naar, want je zegt net dat het heel leuk was. Maar is het ook lastig om het te combineren met je journalistieke werk? Nou, je alleen voelt. vandaag. Want vandaag had ik een eigen uitzending in Schepper Co. Dat ging hierover. En toen dacht ik: dan he, vraag ik toch aan collega Frank Mosch om voor één keer in te vallen. Okay, Want dat dat was niet te gek. combineren. Nou ja, dat is toch een beetje slager eigen ja. dat Zit is een vlees tegenaan. Ja. Jullie zijn gekomen tot één nieuw kernbegrip? Compassie. Nee, dat, is, dat wil ik even uit de wereld halen. We hebben op twee niveaus hebben we hertaald. Het CDA, Christendemocratisch Appel, hebben ons afgevraagd: wat is dat appel? Waar moet je dat eigenlijk? Uh, waar doet het dan een beroep op? Uh, en daar, daar is dat begrip compassie functioneerd. Mensen die bij het CDA horen of die zich daardoor aangesproken voelen... zijn geen cynische mensen. Dat zijn mensen die zich willen laten raken door wat er in de wereld... en met mensen om hen heen gebeurt. Ja, dat is de grondtoon van de gemiddelde CDA. -er. Precies. En dat is niet iets wat de commissie heeft verzonnen. Dat is iets wat de commissie heeft geëxpliciteerd, zou je kunnen zeggen. Het is er al. Het zit in het DNA van de CDA. Alleen het is het kapitaal wat je wel iets meer zou mogen inzetten, zichtbaar zou mogen maken. En het woord appel, net als rentmeester en publieke gerechtigheid, moeilijk woord. Wat ja. betekent dat? Ja. Dus daar zit die compassie. Maar dat is wel een soort grondwoord dus. dus het, is, niet, het is niet de nou, vervanging van die vier begrippen. Het grondwoord is grondtoon. Het klinkt, het, het klinkt aan ergens... Door alles heen moet het een beetje doorklinken. Ja. Het, wordt het nu is wel ing... heel ingewikkeld, hè? Nee, het is niet ingewikkeld. Bedoel, het, moest jullie allemaal... maken... het, nee, het moest toegankelijker even, worden. Jullie, de media maken. Wij van de media. Ga je, ja. ben je echt helemaal overgelopen. Ik ben helemaal overgelopen <laughs> in dit op dit punt. Dus het is de grondtoon, het is het kloppend hart, het is de ziel, whatever. Maar het is niet een politiek uitgangspunt. Dus het is gewoon een nieuw woord dat we hebben toegevoegd aan het rijtje uitgangspunten. De uitgangspunten, dat is zeg maar het instrumentarium... Hè, waarmee je vervolgens de idealen die je hebt probeert werkelijkheid te maken. Daar zijn we ook mee aan de gang gegaan ja. en daar zit compassie helemaal niet in. Nee, compassie er zijn, er zijn, er zijn is niet nieuwe... politiek bruikbaar. Nee, er zijn vier één. nieuwe begrippen gekomen ook. Hè? Ja, nieuwe uh, werkwoorden zou je kunnen zeggen. Ja, wil je ze noemen? Zal ik dat eens doen? Ja, graag. Ik sla het boekje open. <laughs> we hadden, uh, kijk, gespreide verantwoordelijkheid. We hebben, we hebben heel lang gezocht naar... Enkele begrippen, hè? Dus, dus gespreide verantwoordelijkheid... zijn het mooiste als je daar één woord voor kon verzinnen. Net als rentmeesterschap en zo. En dat werkt niet. Het worden hele vlakke, fletse woorden. Gespreide verantwoordelijkheid het wordt zoiets als... Nederland en de wereld maken we samen. Jo. Maar er gaat er zoveel verloren. Waar is het nou om begonnen... Het is erom begonnen dat voor het CDA politiek begint met het erkennen van maatschappelijk initiatief. Dus de samenleving wordt van onderaf opgebouwd. Ja. Dat, dat is heel erg van en die het CDA. Zin die komt zin, dus in plaats van gespreide die zin, verantwoordelijkheid. Dat is de intentie geworden. En daar zal dat gespreide verantwoordelijkheid steeds vager op de achtergrond ja, ja. in mee resoneren. Maar laten we hier dan maar eens mee gaan werken. Maar we hadden vier begrippen. Ik kende ze bijna aan de, uit mijn hoofd aan het begin van ja, nu deze uitzending. Nu moet ik doen. zinnen uit mijn hoofd gaan leren. Ja, maar kijk, het gaat natuurlijk worden maatschappelijk initiatief. En het gaat worden uh, menselijke waardigheid. En het gaat worden onderlinge verbondenheid, betrokken burgers. En het gaat worden natuur en cultuur vanuit de ja, verbondenheid. Er Weet komen je, wel weer nieuwe woorden voor terug. Het wordt wel terug. weer korter, alleen eerst even dat hele idee om te kijken van wat betekent het en waar zet het CDA nou op in. En daarna pas weer de afkortingen. Ja. Ik vind het wel hele mooie woorden hoor en ook wel hele mooie zinnen. Maar het past toch ook bij de VVD of bij de Partij van de Arbeid of bij GroenLinks. Ik zou nu weten waarom. Heel, nee, in deze combinatie is het, past het alleen maar bij het CDA. Wat, maar, dat, wat, wat dat, is er dan heel erg CDA aan? Nou, die erkenning van maatschappelijk initiatief is heel erg CDA. Uh, de betrokken burgers en de onderlinge verbondenheid... Kun je bij anderen ook vinden, maar solidariteit was natuurlijk altijd al van iedereen. Dus daar is helemaal niks ja. in veranderd. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen, dat dat nog een beetje overal doorklinkt. Uh, wat ook toch heel erg CDA is, dat de zorg voor natuur en cultuur... toch vooral gestuurd wordt door dat idee van... we zijn niet de eerste en we zullen ook niet de laatste zijn. Hè? Dus die verbondenheid tussen de generaties dat is uh, een, een, een motivatie om je in te zetten voor natuur en cultuur... die waarschijnlijk uiteindelijk tot andere keuzes zou kunnen leiden... dan de Partij voor de Dieren of GroenLinks. Meneer dus, uh, u bent VVD'er, denk ik, of uit? niet? Ja, dat klopt. Hoe, hoe luistert u naar deze termen? Nou ja, het is uh, net waar uh, een partij als het CDA de nadruk uh, op legt... maar ik denk dat, er, uh, dat het CDA zeker geen monopolie heeft op dat soort, uh, op dat soort begrippen. Nee, maar zou u als VVD'er denken van... Die mag, mijn, die mag mijn partij ook wel nemen, die begrippen? Ja, ik denk dat, dat, dat in belangrijke mate die begrippen ook uh, onderdeel zijn... van waar de VVD voor staat. Maar tegelijkertijd legt de VVD prioriteit in de profilering op uh, andere punten. Ja, dus dan gaat het inderdaad om die combinatie van begrippen. Mix. Die... Ja, ja, ja. ja. En, en wat ik ook wel denk is dat... Uh, kijk, voor de VVD zou je kunnen zeggen... misschien begint het denken over politiek misschien toch bij het individu. Hè? De, de, de, de rechten en de positie van het individu. Voor het CDA begint het denken over politiek... bij mensen in hun onderlinge relaties. En dat, dat geeft een andere dynamiek en daardoor ja. stel je andere dingen centraal in het maatschappelijk ja, debat. Ik wil nog even terug naar term compassie, want dat was vorige week een beetje ophef over. En ja. 22 leden hebben geloof ik een brief geschreven van dat moeten ja. we niet doen. Dat woord, want dat, dat, dat, dat ja, is misschien dat, een mooie dat... levenshouding, maar in de politiek kan je er niks mee. Nee, maar dat is dus ook precies wat we. we... worden de partij van de zienergert en van het medelijden. Ja, dat vind ik een beetje te gemakkelijk, want ik denk compassie is mededogen compassie doet een appel op degene die misschien sterk is... maar die misschien wel degene die even struikelt overeind wil helpen. En waarom wil je dat? Om samen verder te kunnen ja. lopen. Dus het is helemaal niet gericht op zwakheid. En het is ook niet een bepaalde groep die je daarmee in, tot kwetsbaarheid... Ik vind het trouwens uh, zwakte al veel vervelender klinken dan kwetsbaarheid omdat ik denk, wij zijn niet allemaal ons hele leven lang sterk en zelfredzaam en op eigen benen. Dat, dat is niet zo. Ieder, ieder leven kent zijn momenten van kracht en van zwakte. En ja. daar moet je oog voor hebben. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, maar heb je het idee dat dat uh, uh, weg is, die, dat bezwaar? Of komt dat in de komende maanden, als het rapport besproken wordt, nog Ik denk toe? dat het, het werd uh, ook gezien als een aanval op het huidige kabinet, hè? Ja, maar dat, dan, dan maak je het dus veel te politiek. Ik denk dat het gaat... De, het CDA wil ook een partij van de samenleving zijn. En compassie is een samenlevingswoord. En daar moet je het ook uh, laten eventjes. Ja, dus je denkt dat je met die uitleg... dat Ja, ik had het gevoel bijgenomen. dat op het congres het wel werkte. Dat het, dat het, dat het dat een deel van de kou uit de lucht was. Maar ja, een aantal echt ja, die-hard criticasters... die willen natuurlijk niet zomaar zeggen van... het uh, is goed, mevrouw Geel. Uh, <lacht> take, take it gewoon, away. Ja. Nee, ja. Ik, ik zag u nee. instemmend knikken, meneer Pekel. Ja, ik hoor iemand met passie met allure over politiek praten. Nou. Mijn compliment. En dat heeft u gemist een... de laatste tijd? Dat vind ik bij het CDA zeker. Ja. Ik werd wat gewauweld als ik het in goed Nederlands mag zeggen. Want Jacobinus maakt het naar nou meer? Wat wil je precies weten? <laughs> of je de tijd. partij van wil worden? <laughs> <laughs> nee, maar je, je was buitenstaande, je komt binnen, je ja. praat er enthousiast over. Ja. Heb je zoiets van politiek is misschien ook wat voor mij? Ja, maar dat denk ik natuurlijk al heel lang over na. De uh, oh. Nee, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel nadelen aan. Nog los van het feit of ik wel of geen lid word van, uh, van, van het CDA. Maar uh, in deze net cirkel om de binnenste arena heen kun je natuurlijk ook wel veel doen. Hè? Zoals nu weer bewezen is. Ja. Dus misschien... Maar heeft het iets in je losgemaakt, nog meer dan er al was? Ja, het doet natuurlijk ook wel een appel op jezelf. Ja, zeker. En wat ja. zegt dat appel? Nou, dat appel zegt uh, moet je niet ook ik gaan zeggen in plaats van de commissie. Ja, en Natuurlijk ja, hoe... is dat een vraag. Heb je die al beantwoord? Nog niet. Ik nee, laat dan het er... nu heel eventjes uh, los. Ja. Om te kijken wat het verder in mij dan teweeg brengt. Ja, want je vertelt het op een manier waarbij de uitkomst ook zou kunnen zijn. Dat jij over een tijdje zegt van ik wil gewoon echt voor die club de wei in. De wij, de stad. De stad, sorry. Het bos. Dan bel ik je als ik dat besloten heb. Maar dat sluit je niet uit? Het is niet zoiets dat je zegt van nee, dat is niks van mij. Daar, zie, daar zul je me nooit meer terugzien. Nee, dat zeg ik niet. Dat zou ja. heel stom zijn om dat te zeggen. Dat, dat, dat zou ook na dit weekend en na dit hele afgelopen intensieve traject heel raar zijn. Ik bedoel, het voelt nu een beetje kaal dat het klaar is. Maar het is ook raar om die leegte onmiddellijk op te vullen door lid te worden en te denken... oh, dan ben ik er tenminste bij. Ja, ja. Dat moet ook niet. Goed, nou, We horen het graag van je, Jacobin. We gaan verder praten met Jan. Jan Eikelboom, Jij bent uh, afgelopen zaterdag teruggekomen uit Syrië. Nou, Dat is uh, niet een hele veilige regio voor journalisten. Twee, kleine twee weken geleden kwam er nog een Franse collega ja. van jou om... In, in de buurt van Homs. Heb jij, was het gevaarlijk voor jou? Uh, ik vond het buitengewoon spannend om er naartoe te gaan. Uh, op woensdag is die Franse collega doodgeschoten. Uh, op donderdag kregen wij een telefoontje van het visum ligt klaar. Tja. En uh, er waren toen toch heel wat aanwijzingen dat, met nadat nou, het regime achter de dood van die Franse journalist uh, zat. Dat lijkt nu toch weer genuanceerder te liggen. Maar goed, op dat moment was dat toch het beeld. En dan denk je, ja, dat regime, wat net mijn collega wellicht heeft omgelegd, dat nodig mij nu uit om, om te gaan. Ja. Dus ik vond dat wel. Ik heb er wel een paar nachten over wakker gelegen. Om, uh, van, doe ik dit nu wel of doe, doe ik dit nu niet? Nee, uiteindelijk ja. won natuurlijk jouw journalistieke nieuwsgierigheid het toch. Ja, uiteindelijk denk je <laughs> toch. Laten we maar eens naar de maskers gaan. Maar uh, en dan, dan zien we vandaar wel verder. Je uh, hebt dan het gevaar aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant was ook, je zei al op voorhand... ik ja. krijg nooit de hele werkelijkheid te zien daar. Nee. Uh, dat weet je van tevoren. Maar het, het punt is, in Syrië heb je gewoon twee werkelijkheden. En we hebben de afgelopen, de afgelopen tien maanden, zolang het conflict duurt... hebben we eigenlijk maar één kant van het verhaal laten zien. En dat is de kant van de opstandelingen. He, moeizaam, via al die YouTube-filmpjes, niet te controleren. Maar het is toch voortdurend uh, die kant van het verhaal geweest die we hebben laten zien. En er is ook in Syrië een andere kant, de mm. kant van het regime... die hebben we niet kunnen, tot dusver nog helemaal niet uh, kunnen zien. Dus, dus dat is geen zwakte, maar kracht eigenlijk. Uh, nou ja, ik vond het, de, de, hoe dan ook, dacht ik... Ik, ik moet daarheen om uh, te kijken of die andere kant überhaupt bestaat. Of er mensen zijn die in Assad geloven. En hoe die andere kant er dan, uh, dan uitziet. Ja, dus dat was een reden om, om te gaan, ondanks die beperkingen. Maar natuurlijk, je vertelt niet het hele verhaal. Nou, en dan kom je aan in Damascus En dan krijg je onmiddellijk iemand aan je gezelschap toegevoegd. Hè, die nee, jou gaat begeleiden. Nee, hoe dat, werkt dat, dat? dat verbaasde me eigenlijk. De, oh. we, we kwamen aan op het vliegveld. En uh, daar was men uiteraard van onze komst op de hoogte. Ah, Nederlandse televisie, u staat op de lijst. En uh, nou, goed, dat was allemaal duidelijk. Weet je ook welke lijst dat was? We hebben ook uh, wel lijstjes daar, volgens mij. Maar ze, weten, ze, ze, ze weten het precies. Je okay. komt op de meest gekke plekken en daar. Ah, u bent van de Nederlandse televisie, hè? Of ah, bent u niet van RTL? Er was ook een, een ploeg van RTL. Ah, ja. Allemaal mensen dat je denkt dat zijn gewone burgers, niet dus, die dat weten. Dus je wordt scherp in de gaten gehouden. Maar we kwamen daar en eigenlijk tot onze eigen verbazing kwamen we vrij soepel door de, door de douane heen. Nog even toe over onze kogelvrije vesten, maar dat was een bureaucratische kwestie. En. Uh, toen konden we gewoon in de taxi stappen en zijn we naar het hotel gereden. En uh, de volgende dag hebben we ons, want uh, dat moest, gemeld bij het ministerie van Informatie. En daar kregen we een uh, begeleider mee. Daar zijn we een dag mee op pad geweest. En aan het einde van de dag zetten we de begeleider weer uh, keurig af bij het ministerie. En dan gingen wij weer terug naar het hotel. Ja. En gingen we ons verhaal maken. Ja. Je bent ook een dag, heb je, heb je aan hem weten te ontsnappen. Ja. Althans, toch had je hem niet bij je. Klopt. Hoe heb je dat gedaan? Dat, dat was eigenlijk uh, toeval. We uh, wilden mee met de missie van de Arabische Liga. En uh, er is een afspraak gemaakt dat als je meegaat met de Arabische Liga... dat er dan geen begeleiders meegaan van het Syrische ministerie van Informatie. En daar houden ze zich keurig aan. Alleen de missie van de Arabische Liga is niet echt heel erg goed georganiseerd. En we kwamen eraan bij dat hotel. Het idee is, je komt eraan... Uh, de waarnemers gaan ergens naartoe en je sluit je gewoon aan... En, ja. en je volgt de waarnemers. Maar het was volstrekt onduidelijk waar die groepen waarnemers heen gingen. De ene keer naar dit, de andere keer naar dat. Dan gingen ze weer niet, dan weer wel. Dan vertrok er weer eens een klein, klein clubje. Enfin, we hadden daar een paar uur rondgebracht, of uh, doorgebracht... En toen vertrokken weer een convoy, niet duidelijk waarheen. En we dachten, nou ja, laten we het maar volgen. Uh, we zien al waar, waar ze terechtkomen. En toen gingen we in vliegende vaart over de snelweg. Wij met ons uh, chauffeurtje achter uh, al die jeeps en, uh, en militairen van uh, die missie aan. Uh, richting Homs, 150 over de snelweg. Oh. En we hadden geen idee wat ze gingen doen. Of ze echt naar Homs gingen of wat dan ook. Dus dat voelde niet echt heel erg safe. Nee. Toen kwamen we op een goed moment aan bij een benzinepomp... En zij moesten denken, dus ik denk toch eens even vragen... wat, uh, gaan, we nou doen? Uh, wat ja. gaan we nou eigenlijk doen? Ja, we ja. gaan naar Homs en naar Hama. Zeg, wat gaan jullie daar nou doen? wilden ze niet zeggen. Uh, is het veilig wat jullie gaan doen? wilden ze niet zeggen. Kunnen wij op jullie beveiliging rekenen? Nee, dat kan niet. Jullie zijn op jezelf. Zo. Ik denk dat voelt gewoon niet goed aan. Nee. En nou, zij weer weg, doorrijden wij er weer achteraan. Ik zeg tegen mijn ploeg van... Uh, voelt niet goed. Ik laat me altijd dit soort situaties toch leiden door... je kan moeilijk anders door je intuïtie. En als het niet goed voelt, dan denk ik dan maar niet. Dan laten we dit verhaal maar lopen. Toen zijn we, uh, maar toen waren we de zonde begeleider. Toen zijn we afgeslagen van de snelweg. En toen kwamen we in een dorpje terecht... En we rijden door dat dorpje. En ik zie allemaal mensen staan met rouwkransen. En met uh, allemaal langs de kant van de weg. Dus ik denk: Wat zie je nou aan de hand? Bleek, en bleek we terecht te zijn gekomen in een begrafenis uh, van een militair van, uh, van Assad. Een jongen van twintig. Die, uh, het dorp stond om op te wachten. Hij moest uit het lijkenhuis. werd hij overgebracht. En toen zijn we dat, uh, dat gaan filmen. En wat wel fascinerend was... we hebben nog even het ministerie van Informatie gebeld... van wij zijn hier, we zouden eigenlijk naar jullie toe komen, maar we komen wat later. Die waren woedend uh, dat we daar op eigen gelegenheid waren. Maar eigenlijk wat we daar zagen was heel erg... Uh, dat steunde het verhaal van het regime eigenlijk. Want dat was niet opgezet voor de media. Daar was geen camera verder bij. Dat was niet iedereen opdrommelen van jongens even laten zien... dat je Assad steunt. Nee, dat was een dorp wat... Helemaal was duizenden mensen waren uitgelopen met allemaal posters van Assad... om de laatste eer aan de gesneuvelde held van het dorp. En woedend op de opstandelingen. Ja. En dan krijg je op zulke momenten... Uh, het bijzondere was daar ook wel... Um, we, we, uh, we werden daar benaderd door de scheik. De, de, de, de, de, de, de burgemeester. De, de burgemeester, ja, de, de geestelijke leider van het dorp. En, ja. zo. en die zei, ik durf eigenlijk niet met jullie te praten. En dan, dan verwacht je dat hij kritisch is over ja. Assad. Maar het omgekeerde was het geval. Hij zei, ik, ik steun Assad, maar ik ben bang als die opstandelingen aan de macht komen... dat ik daar problemen mee, mee krijg. Dus het is, het is een hele... De werkelijkheid is een stuk uh, ingewikkelder dan we hier vaak denken vanuit, uh, vanuit Nederland. Ja. Maar het ministerie was boos op je, zeg je. Ja. Heb je ze het gerust kunnen stellen van dat was een heel goed verhaal... wat ze Dat althans voor jullie goed? Ja, nee, uiteindelijk... Uh, we zijn daarna nog naar het ministerie gegaan en uh, ja... Ja, wat moesten ze er ook verder mee? Ze konden ja. toch, toch weinig meer. <laughs> ja, Hij is ook dus. weer de band afpakken. En de volgende. Ja, maar dat, dat, dat, dat heeft me wel verbaasd. We hebben die reportages daar gemonteerd en via internet naar Nederland gestuurd. En daar is geen enkele censuur of wat nee. dan ook aan te pas nou, gekomen. Dus is wel bekijken, denk dat, je? Uh, Het is natuurlijk vanuit Nederland... In, het is natuurlijk door Syriërs in Nederland... die aan de, hand van, uh, aan de kant van Assad staan... is het uiteraard bekeken en uh, teruggebriefd... Uh, ja. van uh, ja. dat en dat laat, uh, hebben ze laten zien. Je ook kwam ook... ook ja, ja, natuurlijk. Er... Ben je uh, achter een soort ja, balans gekomen... tussen de, de opstand en uh, het regime? Nee. Bedoel, of is dat nog steeds nee, even onduidelijk? Nee, nee dat, blijft, dat blijft natuurlijk toch... Dat, het is eigenlijk onmogelijk. Uh, want je, uh, meestal ben je met een begeleider op pad. Je wordt heel erg beperkt... in waar je naartoe mag, naar wat voor wijken. Ja. En... Uh, we hebben ook in, in, in DERRA gedraaid, op een persreisje... daar waren ook allemaal Syrische cameraploegen en fotografen bij... die iedereen filmde en vastlegde, die met ons sprak. Dus je hebt geen idee of mensen ook werkelijk zeggen wat ze, wat ze denken. Maar, maar ook is, niet of het regime uh, echt onder druk staat. Want bedoel, als je hier alleen Occupy zou, zou hebben gefilmd een, een maand lang... dan zou je ook denken, nou, Nederland staat op zijn grondvest <lacht> te schudden. Maar dat valt natuurlijk wel mee, als je de ik, hele werkelijkheid kent. Dus ik, ik, ik heb de indruk dat, dat, dat het regime redelijk zelfverzekerd is op ja, dit moment. Want ja. de opstand duurt nu tien maanden, is uiteindelijk nog steeds... Tot niet alleen een aantal steden, maar een aantal wijken in, mm. uh, in steden. Um, de, nog steeds hebben ze internationaal de steun van de Russen en de Chinezen. En zonder de Russen en de Chinezen uh, mm. zal het Westen ja. zal de wereld niet ingrijpen. Arabische Liga heeft nu wel gezegd dat uh, Assad uh, af moet treden... en dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Ja. Maakt dat indruk, denk je? Uh, niet bij Assad en nee. niet bij de Syriërs, althans nee. niet bij, bij de aanhangers van... Nee. Uh... Laten we even luisteren, naar want opvallend genoeg kom je nogal wat Nederlands sprekende ja. Syriërs ja. tegen. Eentje daarvan, uh, die zei ook een pro-Assad, uh, of een aanhanger van Assad, die zei het volgende. Waarom steunt u Assad? Hij wordt gezien als de leider van een fascistisch regime... dat martelt. De vreedzame demonstranten laten vermoorden. Ja, Dat wordt gezien door u, niet door mij. En uh, niet door uh, de 23 miljoen inwoners. Ik kan hier in alle vrijheid alles gewoon zeggen en doen. Kunt u hier zeggen dat Assad niet deugt? Als ik dat meen, dan zeg ik het. Ja, ja, Een Syriër met een Twents accent. Ja. Heel charmant. Ja. En hij meent het, hoor. <laughs> hij, bedoel, meent het hij, meent het, hij meent het absoluut. Kijk, er is natuurlijk geen enkele reden waarom een Syriër uit Nederland... naar Syrië zou moeten gaan om daar uh, lof uh, te zingen van Assad. Die wordt hier niet bedreigd. Behalve uh, als die verliefd is op een Syrische vrouw die daar woont. Uh, die, die, hij is getrouwd met een Syrische vrouw, maar die woont ook in Nederland. Oh. Ah, ja, ja, okay. is dat. Ja. Maar het lastige is, hoe krijgen wij nou ooit een goed beeld... van wat er in zo'n land speelt? En... Als het al zo ingewikkeld is bij Syrië... hebben we dan eigenlijk van al die andere landen wel een goed beeld gekregen? Um, ik denk dat Syrië niet te vergelijken is met, die, met, met, met, met de andere landen. De, in de andere landen was het toch eigenlijk... tenminste zo heb ik het ervaren... in. Uh in Libië, Tunesië en in Egypte... was toch echt de bevolking tegen de, tegen de leider. Maar daar had je ook homogene bevolkingsgroepen. Dat waren allemaal in al die landen soenieten. En Syrië is een palet van uh, volken en religies. En uh, daar spelen heel dat, dat speelt allemaal mee. Je hebt Alewieten, je hebt Christenen, je hebt Druzen... je hebt Soenieten, je hebt Siïten... je hebt uh, een kleine groep Joden zelfs... Uh, je hebt Assyriërs, Maronieten, noem maar op. Ja. En die hebben allemaal zo hun eigen belangen. En met name die minderheidsgroepen zijn bang dat als Assad verdwijnt, dat zij de dupe zullen worden... en dat er een islamitische uh, staat zal worden opgezet door, uh, door soenieten. Uh, er is een, een soenitische middenklasse die het redelijk goed doet. Die is ook bang voor het verlies van, van handel en van geld. En, uh, dus het is een stuk ingewikkelder, dat, uh, dat Syrië. En hoe de verhoudingen precies liggen, dat weten we nu niet. Daar zullen we uh, misschien ook nooit, nooit achter komen. Maar dat het niet zo eenduidig is als in, uh, in die andere landen... waar de revoluties zijn geweest, is mij wel duidelijk geworden. Dank Jan Eikelboom, voor dit moment. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder met Han Pekel, Donald Duck expert. Donald Duck wordt 60 dit jaar. En we praten ook met Amerikanist Koen Petersen. Hij vindt dat de Nederlandse pers te vooringenomen is wat betreft de Republikeinse presidentkandidaten. Maar nu eerst het nieuws van half drie gelezen door Dorald Megens. Er gaat iets mis. Wat is er aan de hand? Kijk even naar de regie. Oh, we gaan naar muziek hoor ik. Beginning to know her Let it go I'll be there when you call Words don't sound right But I hear them all moving inside, you know I'll be waiting when you call Met vol at your feet. En dan is het nu tijd voor het nieuws van half drie met Dorot Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. De advocaat van twee gewonden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn mag geen getuigen horen in de procedure voor schadevergoeding. De advocaat overweegt een proces aan te spannen en wilde daarom onder andere politiekorpschef Stikvoort en de ouders van de schutter Tristan van der Vries ondervragen. Maar volgens de rechter voegt dat niets toe aan de rapporten die al zijn verschenen over de schietpartij. Op bedrijven in Flevoland en Drenthe zijn twee kalveren geboren... die misvormd zijn door het Smallenberg-virus. Tot nu toe werd het virus alleen gevonden bij schapen. Staatssecretaris Bleker is niet verrast dat het nu ook bij kalveren voorkomt. Hij zal zijn beleid over het Smallenberg-virus niet wijzigen. Op een industrieterrein in Geertruidenberg zijn opnieuw pakjes explosieven gevonden. Om hoeveel pakjes het gaat, wil de politie niet zeggen. Gisteren werden in een sloot op het industrieterrein al vier pakjes gevonden... met onder meer twee granaten. En op het strand van Zandvoort zijn met olie besmeurde vogels gevonden. Onduidelijk is waar de olie vandaan komt. En ook op stoelen bij de strandpaviljoens zat olie. Rijkswaterstaat onderzoekt de zaak op verzoek van de gemeente Zandvoort. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar nou, Dit is de Dag met aan tafel. Jacobine Geel, wij spraken met haar over het CDA, het nieuwe CDA. even Jan Eikelboom, net terug uit Syrië. Stripkenner Han Pekel over Donald Duck. En Amerikanist Koen Peters, hij vindt dat de Nederlandse pers te ingenomen is... wat betreft de Republikeinse presidentskandidaten in de Verenigde Staten. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DIDD of gaat u naar de website dag.nu. Donald Duck bestaat dit jaar 60 jaar in Nederland en dat wordt gevierd. Han Pekel, Donald Duck Expert, mag ik u noemen, hè? Nou, ik vind dat te veel eer. Hoe zou u het zelf noemen? Nou, ik, ik heb iets met stripverhalen en tekenfilms. Oh, maar dat vinden we echt te weinig om je uit te nodigen over Donald Duck. Zal ik dat maar weer gaan? <laughs> ja. Nee, maar Donald ja. Duck heeft wel heel mijn leven op mijn schouder gezeten. Want dat is natuurlijk je achterliggende vraag. Ik ben 64 en ik was een jaar of vier toen Donald Duck zijn intrede deed. En ik wil jullie en graag ook de luisteraars meevoeren naar Nederland 1952, Rotterdam. Toch ernstig beschadigd door de Tweede Wereldoorlog. Mijn ouders waren straatarmen en er was helemaal niks. Je was blij als je een keer Week een kop koffie kreeg. En als jongetje weet ik nog wel dat ik als ik zo nu en dan naar mijn grootouders ging, dan was er wel eens, maar niet op alle weekenden, een glaasje ranja, En zeer verdund, dat was een siroopje en het had nog dat wel een nog nog kleur hoor, met ranja. Okay, nou <laughs> maar het was toen echt wel een toppentje van luxe. Dan moet je je voorstellen dat op een mooie dag op 25 oktober van het jaar 1952 mijn moeder met een blijde blik mij een tijdschrift gaf van 24 pagina's... met daarop, met grote letters, ik kon dat nog niet echt lezen... Donald Duck, met zijn om zijn arm een waanzinnig groot horloge... en dan een verhaal over brandweermannen. Als jij mij in de nacht wakker maakt... en je zegt bladzijde 12, linksboven, dan zeg ik... daar staat Donald Duck met een brandweermuts op, zijn bijl in de hand... Ik heb dat van voren naar achter gelezen. En niet één keer. Honderden keren. En je kon meedoen aan een prijsvraag. En dan kon je misschien een horloge winnen. En zelfs één fiets. Mijn leeftijdsgenoten. Ik had laatst nog met mijn goede vriend Jan Herrik Kingma daarover. Als je zegt Donald Duck. Dan krijgen wij een dromerige blik. En dan hebben wij het over bladzijde 12. En over die lange lijst van namen die we allemaal gespeld hebben. Van de gelukkigen. Het is een broederschap. Het was het enige uh, vermaak ook toen. En voor... er was niks. Dus je was zo blij met die Donald Duck. En dat is uitgegroeid tot ja, een instituut. Jouw collega vroeg net, haalt Donald Duck het jaar... Uh, de 100 jaar ja. bestaan. Ik denk dat we moeten eerder moeten praten over duizend jaar. Het duizend jaar <laughs> dus krijgen het het van Donald ja. Duck. Ook in een tijd waarin het aanbod overweldigend is. Nog o, steeds. Blijft, ja. Ja. Ik, ik heb ooit een televisieprogramma gemaakt en toen moest daar een club bij komen. En toen hadden wij een kwartier over en ik wist het echt niet te vullen. Het was een theatervoorstelling. En er zaten 200 kindertjes in de zaal, ja. want meer waren er niet gekomen. En toen bedacht ik, omdat ik een vriendje heb die Donald Duck altijd zo goed kon nadoen. laten we kinderen Donald Duck laten nadoen. En als onderwijs... tijdvulling, zegt u eigenlijk. Het was gewoon bladvulling, we wisten het niet. Dat was het doorbrekende succes van het programma Word Vervolg. Ja, ja. Zullen we er even naar luisteren? Ik ben drie jaar in, ik doe <tiediging> Donald Duck Ik ben Daniel Oosterhout en ik doe Donald Duck nou Die woede doet. Ik ben twee. Ja, het is nog steeds leuk. Ja, maar de televisie was toen heel stijf. En kinderen hadden nooit de kans om op televisie te komen. Ja, misschien bij één of twee programma's hooguit. Maar ja. nu kon iedereen dat doen. En dat dat zo'n succes zou worden, tot in de Tweede Kamer toen, mevrouw Geel hebben parlementariërs gezegd. <lacht> ik ben... Exact. <lacht> U kunt het in de verslagen teruglezen. <lacht> <lacht> het was zelfs het CDA zou ik... Oh te... <lacht> ja, wie was het? Nou, dat weet ik oh, okay. niet meer. Maar het liep uit de hand wat dat kindje zei. Ik ben Woody Woodpecker die Donald Duck nadoet. Ik ja, dus doe... ja, eigenlijk een dubbele het nadoen. Ja, nadoen was gewoon altijd... maar Duck was de constante. En een paar jaar later was ik uitgenodigd... ik maakte toen ook voor de NCV het programma Dit is Disney... door de Disney Corporation... om aan een copieus diner met Frank Wells en Michael Eisner... dat waren de hoge heren van Disney. En ik dacht, ja, hoe kan ik nou daar iets leuks doen? Dus ik had een tapeje meegebracht met twee minuten kinderen in Nederland die hun naam zeiden, hoe ze eten en vooral wat ze nadeden. Want als, soms begreep die jury niet, als een kindje van drie zei blub dan had hij Donald Duck nagedaan, maar moest je dan maar blup, raden. Maar goed, dat hele chique diner, ik had op een gegeven moment mocht ik dan iets zeggen... ik zei, nou, ik ga niet zoveel zeggen, maar ga jullie blan, mijn bandje laten zien. En ik heb nog nooit in mijn hele leven mensen zo over de grond zien rollen van het lachen... als die hele boord van de Disney Corporation. En voor mij een ultiem moment in mijn liefde voor Donald Duck... was toen Roy Disney, de, de enige toen levende man... die kon zeggen, ik ben een neef van Walt Disney. Zijn vader was een broer van de beroemde Walt Disney. En die kwam op het podium en die zei... I am Roy Disney, I am 56. En toen kwaakte hij erop los. En dat was geweldig, want <laughs> die stem... Die stem van Donald Duck is ook merkwaardig ontstaan. Uh, Donald Duck ontstond in een bijrolletje in een tekenfilm. Maar die zei dus ook, ik doe Donald Duck na. Ja. Dat had u bedacht in uw programma. En hij deed het. De grote neef, die ook tientallen jaren daar voorzitter of vicevoorzitter van de raad van bestuur is geweest. Heeft u nog altijd een abonnement? Zeker. Ja? Want ja, maar. het is ook wel, ik merk bij mijn eigen kinderen, die hebben dat jaren gelezen, maar nu ze wat groter zijn, hebben we dat abonnement toch op een gegeven moment opgezegd. Ja, want het is dom. Weet u dat het <laughs> grootste okay. mannenblad in de wereld, ja. euh, laten we zeggen in Nederland, laat ik me daartoe beperken, niet de Playboy is of Daagse Post of Elsevier, wat je zou verwachten, maar onder ons gezegd, als u het niet wil doorvertellen, de Donald, de Donald Duck. Jan, heb je een abonnement? Ik heb het heel lang gehad. Net als jij toen de kinderen de deur uitgingen, hebben we het nog een tijdje gehad. Maar op een goed moment denk je toch van ja. Is, toch niet meer. Kom Petersen, de andere man aan tafel? Nee, ik heb geen abonnement, maar als ik naar de tandarts ga, verheug ik me altijd op de Donald Duck okay. in de badkamer. Oké, okay, dus het. Dat, dat... Maar wat is de verklaring? Waarom doet dit het al 60 jaar goed en de komende duizend jaar ook? Nou, ik denk dat joortjes misschien meer dan meisjes. Altijd een beetje, ook als ze opgegroeid zijn... tot mannen die iets weten over de politiek... of dappere dingen doen in Syrië... toch in hun hart ook nog altijd een beetje een jongetje blijven. Want ik krijg heel wat brieven van kinderen vroeger tenminste, die mij het probleem voorlegde... dat hun vader als eerste de Donald Duck uit de brievenbus geriste... Ja. en dat hij dan uren niet bereikbaar was en dat hij lang op de wc zat. Dus dat vonden ze niet zo erg tof. Maar wij mannen dus, blijven kinderen ja. en daarom en blijven we dan Donald toch Duck die Donald Duck lezen... omdat dat toch een universeel gevoel is. Stripverhaal is niet aan leeftijd gebonden. Een ander beroemd tijdschrift op het gebied van strips, kuifje... had jarenlang staan voor jongetjes en meisjes... maar het waren er veel meer jongetjes, van zeven tot 77 jaar. Vandaar dat die verhalen van Donald Duck... Duckstad is ooit getekend door Karl Barth, die heeft al die figuren bedacht. Kijk, Donald Duck heeft een oom, die heeft al het geld van de wereld. Dus dat kapitalistische probleem is al gelijk opgelost. De boeven zijn ook helder herkenbaar, want die hebben zo'n zwart bandje om. Ja. Dan heb je een rare uitvinder, en je hebt een lampje wat bijzondere dingen doet. Je hebt natuurlijk het vrouwelijk element in de Katrín. veilige Katrien Duck. De veilige Katrien ja. Duck. Ja. Het ja. gebeurt nooit iets. Hè. Je weet als in een strip... Donald Duck zou trouwen met Katrien, ja, dan pleegt de tekenaar of degene die de strip maakt zelfmoord. het eind van de spanning. Ja, als er een vrouw in het spel is, dan zegt hij als de hoofdpersoon, in dit geval Donald Duck, op avontuur. Ga je wel gaan... waarom de Playboy ontstaan? <laughs> die, is die is in dat zo gat gesprongen. <laughs> ja. Maar waarom is het speciaal iets van mannen? Nou, ik denk dat, dat dat eigenlijk meer in de verklaring in het soort verhaal ligt. Het zijn een beetje vierkante verhalen. En echte zachte romantiek zit daar niet in. Donald Duck wordt ontzaggelijk boos, woedend. en worden hem altijd streken geleverd. Bovendien heeft hij de pech van drie onbeduidende neefjes. die ooitjes gedropt zijn. en zijn hele leven lang zijn leven al zuur maken. Nou, daar herkent de man zich duidelijk in. Ja. Kunt u hem ook nadoen, trouwens? Nee. Aarzel, nu gaat het komen. U even. Nee, maar je bedoelt om dat een geheim prijs te geven... want ik kon me vroeger er altijd uitpraten door... de vroeger kinderen hadden mij, kunt u ook tekenen? En dan zei ik, ja, checks. En dat begrepen ze niet, maar nee. hun ouders wel. Nee, helaas, het is mij nooit goed gelukt. Nee, dat kunt u dan weer niet. Um, er komen ook soms bekende Nederlanders in voor, in de zijlijn. Um, is dat niet link ook? Nee, dat is geweldig. Ik bedoel, uh, ik heb ooit Boudewijn de Groot geïnterviewd. En die vertelde me echt stotterend. En dat is toch een groot artiest. Dat hij ooit in de jaren uh, 60 of daaromtrent. als Hallewijn de Klein in de dodelduk stond, met <laughs> een lied over uh, wat hij had gezongen... over het testament of zoiets eigenlijk. En dat er eigenlijk voor hem in alle artikelen... die er ooit over hem waren geschreven, geen grotere eer is. En ik moet toegeven, ik heb dankzij dat televisieprogramma... Uh, natuurlijk ook een aantal keren, onder andere bij Suske en Wiske... en bij Jan Kruis, Jan Jans en de kinderen... Ja. en nog een aantal van die strips, een bijrol mogen hebben. Als je nou bijvoorbeeld bij Suske en Wiske... 25 jaar geleden dat heb gedaan. Als je in België komt, dan spreken mensen je daar nog op aan. Het voelt als een hele mooie prijs. Nou ja, dat is het hoogtepunt dan. Daarna ja, eigenlijk kan eigenlijk niks meer over heen. Nee, Geen commissie of wat dan ook. Nee. <laughs> um, heb jij wel eens in een stripverhaal gesteld? Niet dat ik weet, maar ik lees ze ook niet allemaal. Oké. Okay. Ik vond het wel zo leuk dat ik in een cartoon stond. Kijk. echt nou, ja. een stap voorwaarts. Wordt hij specifiek voor Nederland geschreven? Nou, Nederland heeft wel een hele unieke positie. Want Donald Duck is, denk ik, nog steeds in de wereld in Nederland het meest populair. In Amerika is dat Mickey Mouse. Hè, dat is echt de alter ego van Walt Disney. En is Donald Duck wel een belangrijke figuur. Maar niet de hoofdrolspeler. Hij is hier bekender dan daar. En veel bekender. En ja. er is in Nederland, dankzij mensen als Thomas Roep, de hoofdredacteur. De soort peetvader van Donald Duck zou je kunnen zeggen. Is er ook een... 40, 50 jaar lang allemaal verhalen hier in Nederland uh, ontwikkeld. Getekend door uitstekende tekenaars en verhalenvertellers. En die hebben zelfs Amerika ook gehaald. En dat is nu weer zo toch? Want ze gaan toch weer het hele land door de komende ja, maanden? Daar ben ik niet bij betrokken. Maar het wordt een groot feest in Nederland. En overal waar Donald Duck komt, ontspant men zich en geniet men. Wat dat betreft, denk ik dat geld voor Donald Duck wordt vervolgd. <middels>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 again. One day I hope to make you smile again, and I will. Hide. Many times I've been told, "Speak your mind, just be So I. Moving on, moving on, so I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear, then I feel no So... So I'll close my eyes Look behind, moving on Michael Kivanuka, home again. Kom Petersen, u schreef het boek Einddoel Witte Huis uh, over de Amerikaanse presidentverkiezingen. Daar zitten we nu alweer middenin voor de volgende verkiezingen. Jazeker. Over de vorige verkiezingen heeft u wel wat opmerkingen wat betreft de manier waarop de Nederlandse media daar verslag van heeft gedaan. Wat is het probleem? Ik denk dat er uh, drie problemen zijn. Op de Zo. eerste plaats zijn uh, de kranten nogal bevooroordeeld in hun uh, pro-Obama en pro-democratische berichtgeving... Uh, dat is mij niet alleen als krantenlezer opgevallen... maar ook de Universiteit van Amsterdam heeft er onderzoek naar gedaan. En die hebben dat uh, uit een analyse van acht landelijke dagbladen geconstateerd. Uh, tweede plaats vind ik dat uh, Amerika-commentatoren... de merkwaardige neiging hebben om zich in de campagne te mengen... door zich voor of tegen kandidaten uit te spreken. Terwijl ik juist het veel interessanter vind om te begrijpen... hoe komt het nu dat kandidaten met een bepaald profiel... wel of geen aanhang hebben in Amerika. Maar die vraag wordt eigenlijk een beetje genegeerd. Mm -hmm. En de derde punt is dat uh, Amerika heel makkelijk met Nederland wordt vergeleken in termen van het wereldbeeld. Maar waar Nederland een oud-koloniaal rijk is, heeft uh, Amerika een verleden van uh, het zijn van een kolonie... die zich hebben vrijgevochten van het uh, Britse Rijk. En daardoor is het wereldbeeld ook heel anders en ook de beoordeling van politieke kandidaten. Ik denk dat dat niet goed wordt uitgelegd, waardoor Nederlanders toch een slecht beeld hebben van Amerika... En eigenlijk op dat punt Amerika niet begrepen. Nee, nou, dat zijn drie heldere punten. Laten we eens even luisteren naar een kleine compilatie van een aantal commentatoren. Nou, kijk, een gezelschap van volstrekte psychopaten. Ja, kom maar op. Ja, op. Ja, dat ja. zie je bijvoorbeeld nu met, met Barack Obama, hè, die heel erg uh, ja, toch, toch het ongenoegen van Amerikanen uh, verbeeld. Nu zijn de verschillen veel groter en zijn de blunders van de McCain-campagne ook aantoonbaar groter. Sarah P. in de bloed is een verzameling halvergaren. Ja, Maarten van Rossum hoorden we, Willem Post hoorden we. Uh, waar, maken die zich dan schuldig aan kwalificaties... waar ze zich eigenlijk vandaan zouden moeten houden? Ja, kijk, ik denk dat uh, Amerika-experts in zo'n geval uh, vooral moeten duiden... hoe komt het nu dat kandidaten met een bepaald profiel... wel of geen aanhang hebben uh, onder de Amerikanen. Zonder en, onmiddellijk uh, te zeggen dat het halve garen of psychopaten zijn. Ja, en zelfs als je dat uh, zou vinden... Uh, dan uh, is het nog interessant om te kijken hoe komt het dan dat iemand met zo'n kwalificatie nog heel veel mensen achter zich weet te krijgen in een vrije democratie. Uh, als je kijkt naar de verkiezingen in Noord-Korea, dan wordt dat eigenlijk in Nederlandse kranten veel beter uitgelegd. <laughs> Afgelopen juli, de verkiezingen, u heeft het vast gevolgd, Kim Jong-il won uh, 99,7% van de stemmen. Uh, ook niet iemand die in Nederland populair zou zijn. Maar dan staat in de krant tenminste erbij. Er was maar één kandidaat. En het regime moedigde aan om op die kandidaat te stemmen. Ja. En dan snap je het is niet onze kandidaat. Maar <laughs> hij wint. Ja. Uh, dus in daar, dan de uh, Verenigde speelt dat niet. En uh, hè, duiding van wat er gebeurt. En hoe komt het dan dat bepaalde uitslagen zich voordoen. Uh, en Dat vind ik een gemis. Wat is de verklaring? Waarom doen die Amerika-deskundigen dat? Nou ja, ik vind het een raadsel. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld Britse verkiezingen of Duitse verkiezingen, als daar mensen over komen praten, dan zie je dat commentatoren zich nooit in de discussie mengen. Ik ben voor Melkol of ik ben voor uh, Blair Sarkozy. of voor Sarkozy. Uh, maar die Amerika-deskundigen hebben de merkwaardige neiging om heel hard mee te doen met die campagne. Maar misschien uh, ook wel omdat we het zo'n geweldig land vinden. Of maar zo? is het niet? En dat is Is, is, dat is, is zo. Het, is het ja, derde punt dat u noemde niet, de, de verklaring voor het eerste. Dat wij denken dat Amerika toch een, dat wij in het verlengde van elkaar liggen... terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Als je het natuurlijk, dat, uh, dat, dat kan zijn. We denken dat. Uh, en ik denk dat juist voor Amerika-deskundigen de rol is weggelegd... om aan te geven wat de verschillen zijn. Mm -hmm. En dat daardoor ook de dynamiek in de Amerikaanse verkiezingen heel anders kan zijn. Nou, want jij werkt bij nieuwsrubriek. Ja. een nieuwsrubriek, Nieuwsuur. Er wordt regelmatig verslag gedaan van Amerika. Ja. Herken je iets in de, in de kritiek van meneer Peters? Ja, nee, absoluut. En ik, ik ben het er ook wel mee eens. Het is natuurlijk raar om het... Uh... Om politici af te doen als halve garen of als psychopaten. Daar word je eigenlijk helemaal niks wijzer van. Tenzij het echt psychopaten zijn. Dan, dan moet je, het het zeggen. Ja, dan ja. Moet je natuurlijk ja. zeggen. Maar dan, dan is inderdaad vervolgens de vraag: van, hoe komt het dan dat zoveel mensen uh, op zo iemand toch, uh, toch stemmen en daar vertrouwen in hebben? En Want. Do, het is met beeldvorming vaak zo. Ik heb uh, de Iraanse president Ahmadinejad geïnterviewd. Die heeft ook het beeld van, van een psychopaat en een halve garen. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je hem in een interview als een psychopaat neerzetten... en hem heel erg het vuur aan de schenen leggen. Maar meneer Ahmadinejad dit en dat en zo. En u bent toch eigenlijk gek en geef het nou maar toe. En dat willen wij dat is denk ik wat je, graag horen. En dat willen we heel graag horen. En dat is ook een, een, een interviewtechniek die niet alleen wij... maar die heel vaak ook internationaal wordt gebruikt. Dan de interviewer zal eens even stoer doen tegen die idioot uit, uit Teheran. En laten zien dat hij zelf wel deugt. Dat hij zelf wel deugt. Ik denk van daar heb je uiteindelijk niks aan. Want het is veel interessanter om te kijken wat die man nou eigenlijk te vertellen heeft. Ja. Ja. En dan kun je daar vervolgens wel weer een mening ja. over hebben. Maar meneer Petersen, blijkbaar is dat dan voor ons als Nederlandse journalisten heel moeilijk om dat in, in Amerika te doen. En u, zei ook, u zegt ook in uw boek: het ontbreekt zelfs ook nog aan kennis. Dus begrijp het systeem ook nog niet eens. Dat vond ik ook nogal een beschuldiging. Het systeem van de kiesmannen en dat soort dingen. Nou ja, ik denk dat het. Uh, het is niet beschuldiging uh, bedoeld, meer als constatering. En ja. ik ben gefascineerd door Amerika. Ik uh, vertel er graag over. Ik uh, hoop graag dat mensen er enthousiast over zijn. En het boek uh, beoogt uit te leggen hoe het uh, precies werkt. Maar het is toch graag dat journalisten dat dan niet weten? Nou ja, of ze weten het niet of ze delen het niet. Ik weet niet wat de status is. Ik, uh, ik hoop met mijn boek daar een beetje bij, uh, bij te helpen. Maar ik wil nog wel wel een ding recht zetten. Want het werd bij de introductie gezegd... dat ik boos ben over hoe de Republikeinen worden neergezet. Dat is niet zozeer het geval. Uh, waar ik bezorgd over ben... is dat uh, niet wordt uitgelegd hoe het komt... dat kandidaten met een voor Nederland raar profiel... in Amerika heel veel achterban weten te geven. Dat kunnen net zo goed democraten zijn met een raar profiel. Dat kunnen het goed democraten zijn. Uh, en ik ben, was ook niet zozeer verontwaardigd... over hoe negatief over Republikeinen wordt gepraat. Maar wow. meer wat de Universiteit van Amsterdam ook zei. Hoe positief... Of democraten wordt Wij uh, dachten dat gepraat. u het voor de Republikeinen opging nemen... maar dat gaat u dus ook niet doen. Zo dapper bent u nu ook weer niet. <lacht> nou ja, Het heeft helemaal niks met dapper te maken. Ik heb geen stem in Amerika. De luisteraars maar wat zou hebben geen stem in Amerika. Ik vind het helemaal geen relevante vraag. Wie is oh, daarin geïnteresseerd? Ik. ik vind het vooral heel mooi om te weten... Hoe komt het nu dat bepaalde dynamiek. Uh, maar zou, het, zou het nog een rol kunnen spelen dat als je in Nederland de Amerikaanse verkiezingen zou houden, dat de democraten dan met overweldigende meerderheid winnen? Ja, maar dat is zo'n hypothetische vraag. Dat vind ik helemaal niet zo'n interessante. Want oh, dat gebeurt jammer. niet. Ik denk dat het vooral interessant is om. Maar te zou dat geen verklaring kunnen zijn voor het, werkt. Het, het gedrag wat wij ook bij Ahmadinejad vertonen? Namelijk dat wij allemaal vinden, de meerderheid van Nederland vindt die Republikeinen raar. En dus nemen die deskundigen dat over. Ja, en dat vind ik een beetje naar de mond praat. Dat zou ongetwijfeld heel goed zijn voor de kijk- en luistercijfers. Maar uh, qua informatievoorziening schiet de kijk en de luisteraar er geen bal mee op. Hm. Nee, ik, heb, ik heb hetzelfde nu gemerkt nou, het met, met reacties op de reportages die we in Syrië hebben gemaakt. Dat je toch bij een aantal mensen, die voelen zich er ongemakkelijk bij dat wij Assad-aanhangers aan het woord ja. laten. En ik, hé maar, hier klopt iets niet. Uh, moet, moet, moeten jullie nou ook mensen aan het woord laten die voor Assad zijn? Die man, die deugt toch niet? Hoe kan dat nou? Uh, dus brengt, jij moet je dan het brengt, verdedigen brengt, brengt, brengt, brengt, Daar moet ik me dan ook nog wel enigszins voor verdedigen. Ik zeg, ja, maar jongens, dit kom ik gewoon tegen. En ik laat zien wat ik, wat ik tegenkom. Ja. Maar ik vind wat de Amerikanen betreft, die George Bush, die deugt natuurlijk echt niet, hè? Meneer <laughs> Petersen. Dat is echt een alle president. Nou en heren, luister. Dit was een grapje van Jan Eijkerboom, voordat u hier boven wordt. Nee, maar het is wel interessant om te zien uh, hoe uiteindelijk, uh, als het gezien is uh, wat verder weg is, Amerikanen terugkijken op hun presidenten En dan zie je. Dat er rangschikkingen zijn van historici die ja. op allerlei factoren meten hoe succesvol ze zijn geweest. Ja, en het interessante blijft laag. is, en het interessante ja. is dat presidenten die lang afgeschreven zijn uiteindelijk ook aan een comeback uh, uh, toe kunnen komen. John Adams, de tweede president van Amerika, was de eerste one-termer, de eerste die er niet herkozen werd. Uh, heel lang een hele bungelende reputatie gehad. Het is een prachtige biografie, tien, tien jaar geleden van hem verschenen. En je ziet hem ook in de rangschikking echt enorm uh, stijgen weer. Dus het, hm. het is allemaal dus een beetje een beetje een Op een beetje een beetje die beetje een beetje een hebben gezeten. Welk kandidaat heeft nu het, hoogst, het hoogste beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje blijkbaar andere amerika uh, beetje geen beetje een beetje Nee, maar welke is het beetje uh, voor, voor ons als Nederlanders invoelbaar? meest Laten we het dan even aardiger formuleren. Ja, het ligt er een beetje aan hoe je bent. Als je kijkt naar Rick Santorum, de kandidaat die Iowa won. Een, een zeer streng geloofde katholiek. Ik ben dat niet. Ik kijk van bepaalde standpunten op. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je bent opgegroeid in een katholieke traditie. dat je veel meer begrip hebt voor zo'n kandidaat. En ik eigen me ook geen oordelen toe in dat opzicht. Ik vind het vooral fascinerend om te zien wat is het profiel van iemand is. en hoe werkt dat in de campagne-dynamiek. Goed, we gaan beter ons best doen, meneer Peeters. Ik uh, moedig u daartoe aan. <lacht> Tijd voor onze dichter bij de dag. Hans Wap is dat vandaag. Hans, goeiemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Nederland is bevooroordeeld. Nederland bericht negatief over de republikeinse voorverkiezingen in de VS. Nederland is ongetwijfeld een land van democraten. Helaas stemmen ze op Wilders. Er schijnen zelfs mensen te zijn die geen verschil zien tussen de PVV en de SP. Dat zijn pas zwevende kiezers. Die zijn echt de weg kwijt. Ze dwalen af naar een idyllisch gelegen land aan de Levant... Met een negatief reisadvies sinds de zomer van 2011. Waar men al twee jaar oefent voor verkiezingen. Kalasnikov in de aanslag. Duizenden doden. Aan al hun grenzen mijnenvelden, Echt Club Mediterranee. Je leest aan de rand van het zwembad dat Donald Duck 60 jaar is geworden. Nog vijf jaar, ouwe jongen, denk je. Dan kan je eentjes gaan voeren in het park. Ja, en dat klopt dus niet, want hij wordt wel duizend, hebben we vandaag gehoord. Ja, ja, ik heb het ook net gehoord. Dankjewel. Hans Wap, jouw gedicht zetten we op onze website... en daar is het later vandaag uh, terug te lezen. Dit is de dagpunt nu. We bedanken onze gasten Jacobine Geel, Jan Eikelboom, Han Peko en Koen Petersen. En ja, wij van de media, hoorden we net ook al... manipuleren de waarheid, jagen op hypes... en laten ons leiden door de waan van de dag. Dat zegt ook regisseur Gijs de Lange van Theatergezelschap Okater. Jullie hebben weinig, of jullie, maar ik, ik merk het bij jou nou ook. Je hebt weinig uh, uh, vak eer, zal ik maar zeggen. Ja, straks een reportage over het toneelstuk Breaking the News. Eerst het nieuws van drie uur, tot zo.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 Giro 6989. U maakt het verschil. Giro 6989. Voor onderzoek naar MS. De beste renovatie- of onderhoudsschilder? Otto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is Radio 1.